Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Blok informeert de Kamer onjuist en onvolledig, zegt SP. De overheid vindt onderzoek naar SNS Reaal niet nodig. En de verkoop van muziek daalt fors. De SP beschuldigt minister Blok van het onvolledig en onjuist informeren van de Tweede Kamer. De minister zou een rapport over de gevolgen van de huurverhogingen geheim hebben gehouden. Blok heeft volgens SP-Kamerlid Janssen vier keer het parlement verkeerd geïnformeerd. Hij zou al sinds 2011 op de hoogte zijn geweest van een rapport van de Amsterdam School of Real Estate. Volgens Janssen blijkt uit dat rapport dat de vraag naar nieuwe woningen fors zal afnemen door de huurverhogingen. Met als gevolg nog meer werkloze bouwvakkers. De Kamer houdt binnenkort een debat over de kwestie. Twee jongens die betrokken waren bij de gefilmde mishandeling in Eindhoven van een man van 22 komen voorwaardelijk vrij. Wel moeten ze zich aan strenge voorwaarden houden. Zo krijgen ze huisarrest en mogen ze geen contact hebben met de andere verdachten. Van de acht verdachten zit nu niemand meer vast. Vijf van hen hebben de Belgische nationaliteit. Zij horen eind maart of ze worden uitgeleverd aan Nederland. De Nederlandse staat vindt een onderzoek naar de ondergang van SNS Reaal niet nodig. Minister Dijsselbloem van Financiën zal er de ondernemingskamer niet om vragen. Hij wil nu vooral vooruitkijken. Er komt wel een onderzoek naar de rol van het ministerie van Financiën en de Nederlandse bank. En Dijsselbloem bekijkt nog of bonussen kunnen worden teruggevorderd. De Vereniging van Effectenbezitters is teleurgesteld. Voorzitter Slachter zegt dat een onderzoek naar de ondergang van SNS sowieso wel komt. De conclusies van zo'n onderzoek kunnen eventueel gebruikt worden voor schadeclaims. De rechtbank in Rotterdam heeft een man van 30 uit Sierra Leone... veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor de dood van zijn bovenbuurman. De man sloeg in december 2011 zijn buurman met een hard voorwerp... zo hard op zijn hoofd dat hij overleed. Daarna wilde hij het lichaam in stukken zagen en verbergen. De advocaat van de verdachte zei dat het slachtoffer wel is geslagen... maar daarna van de trap is gevallen en daardoor was overleden. De rechtbank geloofde dat niet. Justitie had acht jaar cel en tbs geëist... De rechtbank gaf een iets lagere celstraf, omdat de verdachte onder meer leidt aan een posttraumatische stressstoornis en verslaafd is aan drugs en alcohol. Zuid-Afrika heeft zijn eigen vleesschandaal. In onder meer worstjes, burgers en pasteitjes waar volgens de verpakking puur rundvlees voor is gebruikt, hebben onderzoekers sporen van heel andere dieren gevonden. Het gaat om ezel, waterbuffel en geit en ook zat er soms kip of varken in. Medewerkers van de Universiteit van Stellenbosch vonden in zo'n 70% van alle onderzochte producten ingrediënten die niet op de verpakking stonden. De resultaten komen op het moment dat er in Europa een schandaal rond paardenvlees is. De politie gaat ervan uit dat de brand in een advocatenkantoor in Waalre is aangestoken. Bij het technisch onderzoek zijn daarvoor aanwijzingen gevonden. Welke dat zijn wil de politie niet zeggen. De brand brak gisternacht rond 4 uur uit bij advocatenkantoor Kustos aan de markt. De brand werd snel geblust, maar het pand is flink beschadigd. Donderdag werd een van de advocaten van het kantoor door een fietser beschoten. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. In de Egyptische provincie Luxor zijn ballonvaarten voorlopig verboden. De gouverneur van Luxor heeft het verbod afgekondigd... naar aanleiding van het fatale ongeluk van vanochtend. Een luchtballon met 20 toeristen aan boord vloog in brand... en stortte neer in de buurt van de stad Luxor. Zeker 19 toeristen kwamen om het leven. Als paus Benedictus donderdagavond aftreedt... zal hij daarna emeritus paus genoemd worden. Zijn aanspreektitel blijft uw heiligheid. Volgens het Vaticaan zal de paus verder ook zijn witte gewaad blijven dragen. Als een paus overlijdt, wordt zijn ring altijd vernietigd. Die traditie wordt bij het aftreden overgenomen. Ook de ring van Benedictus wordt vernietigd als hij is afgetreden. Paus Benedictus maakt op 11 februari bekend... dat hij vanwege zijn gezondheid op de 28e zal terugtreden om 8 uur s'avonds. De verkoop van muziek daalt nog steeds fors in Nederland. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op 190 miljoen euro... 11,5 lager dan in 2011. Dat kwam vooral door de verdere ineenstorting van de CD-markt... waar de omzet met een kwart omlaag ging... blijkt uit cijfers van koepelorganisatie NVPI. De opkomende digitale markt kon het verlies niet goedmaken. De totale besteding aan downloads en streams steeg overigens wel... van 34 miljoen naar 57 miljoen euro... De aanklager betaalt voetbal, wil dat PSV-speler Jermaine Lens drie wedstrijden wordt geschorst voor zijn gedrag na de wedstrijd tegen Feyenoord. Lens wachtte na de door de Eindhovenaren verloren wedstrijd Feyenoord-speler Joris Matthijssen op. De PSV'er pakte zijn tegenstander bij het shirt, waarna andere spelers zich ermee gingen bemoeien. Lens heeft tot morgenochtend de tijd om op het schikkingsvoorstel te reageren. Als de PSV'er besluit om het voorstel niet te accepteren, wordt de zaak door de tuchtcommissie overmorgen behandeld. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en overwegend bewolkt bij 3 tot 5 graden. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt, verder verandert er weinig. Morgen blijft het bewolkt, in het noorden klaart het soms wat op. Dan wordt het weer 3 tot 5 graden. Later in de week kan de zon wat vaker schijnen en dan wordt het overdag wat warmer. AMB verkeersinformatie. Er staan nu 14 files, zo'n 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Weinig verrassingen, dat betekent gewoon de dagelijkse files rondom de grote steden in de Randstad... En op deze wegen loopt het wel extra vast. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Maarn en Veenendaal-West staat 5 kilometer. En er heeft een kapotte auto gestaan op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, daarom ook 5 kilometer. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over vijf, goedemiddag. Je wilt agent worden, je solliciteert op een vacature... je krijgt een brief van de politie, je ondergaat keuringen... en je bent er helemaal klaar voor. En dan komt er een telefoontje. Het gaat niet door. De politie heeft te veel mensen en stopt met een deel van de opleidingen. Straks een teleurgestelde agent in Sp. We beginnen in Italië, want Italië houdt de gemoederen in Europa bijzonder bezig. De verkiezingsuitslag wijst op een zeer lastige politieke situatie. Centrum links van Bersani, die de meerderheid krijgt in de Kamer. En centrum rechts van Berlusconi, die de grootste wordt in de Senaat. Aan de zijlijn wordt bezorgd toegekeken. Duitsland was juist zo tevreden het afgelopen jaar met premier Monti. Met zijn hervormingsagenda leek het weer een beetje de goede kant uit te gaan met Italië. Minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken onderstreept de rol van Italië als derde economie van Europa nogmaals bij het overleven van de eurocrisis. Italië speelt een centrale rol voor een erfolgreiche bewältiging der Europese schuldencrisis. Het is van groot belang om zo snel mogelijk een stabiele en goed functionerende regering te vormen. Van ons, Européern insgesamt. Ook in Frankrijk is zorg. Minister van Financiën Moscovici zegt het maar gewoon hardop. Met Monti was het goed zaken doen. Tegelijkertijd begrijpt hij dat zijn bezuinigingsbeleid zwaar op de maag lag van de Italianen. We hebben goed samengewerkt well met Mario Monti. Het was een gouvernement dat heeft pratiqué politiek. die voor de Italianen. en dat niet recueillie leur suffrage. Dat wat ik hoop. Ik hoop dat meneer Bersani erin slaagt een regering te vormen die een goede partner blijkt te zijn in Europa. Amical. En nogmaals, die in het zin van de constructie van de Maar de kat wordt danig uit de boom gekeken. Ook door beleggers. Zo verwoordt een economie-correspondent van Reuters in Rome. Vandaag is er nog niet veel gehandeld op de beurs. Ze hebben al vrij goed gehandeld vandaag. Toen het kwam dat we proberen naar een gehangen parlement kijken. Dus ik denk niet dat we iets heel positiefs kunnen zien. Uh, no optimism, sure. Geen enkele reden tot optimisme op de beurs, aldus de correspondent. Maar hoe je het ook wendt of keert, de Italianen hebben gesproken. Al is lang niet iedereen blij met de uitslag. Sterker nog, sommigen schamen zich voor de rest van de wereld. We kunnen Berlusconi toch niet terugbrengen, zegt de Romein. En comeback kid Berlusconi zelf... Die roept op tot kalmte. We hebben tijd nodig om dit te laten bezinken. Iedereen moet bij zichzelf de raden gaan en het belang van Italië voorop stellen. Ma guardi, ho detto che dobbiamo prendere tutti del tempo per riflettere. E quindi credo che tutti con grande responsabilità dovremo riflettere mettendo come punto di riflessione centrale il bene dell'Italia. Kan blijven dus, zegt Berlusconi. Hij mag dan optimistisch zijn. Achter de schermen zijn er wel dus degelijk zorgen. Want het is opnieuw Berlusconi die de politiek gijzelt in Italië. In Brussel, CDA-Europarlementariër Wim van den Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. We praten natuurlijk met u, omdat het CDA, net als de partij van Berlusconi... onderdeel is van uh, de Europese Volkspartij, de, zeg maar, de Europese politieke familie. En... Uh, ik kan me herinneren, in december zei van... Oh, we zijn zo blij met het vertrek van uh, de politieke schurk, Berlusconi. Politieke ja. schurk, uw woorden. Oh, heb ik het zo, de, zo duidelijk gezegd? Ja, dan heb zo... ik mezelf overtroffen. Ja. Uh, nee, ik was uh, inderdaad en, en met mij het CDA blij dat uh, Berlusconi ermee ophield. Hij heeft met zijn politiek uh, Italië aan de rand van de economische crisis gebracht... Maar ja, uh, in de politiek is, blijkt dus toch niet alles voorspelbaar te zijn. Iets te vroeg gejuicht, denk en, ik, hè? Uh, ja, de, dat, nou goed, hij is nog niet terug. Maar uh, als je de verkiezingsuitslag ziet, dan is hij opnieuw een uh, factor van belang geworden. En dat wordt de komende weken heel spannend. Ja, want u had hem het advies gegeven, hij moet maar lid worden van de golfclub in Milaan. Ja, dat klopt. Ik denk dat deze man met deze carrière... en zoveel geld op de bank beter kan gaan golven. Maar ijdelheid is politici niet vreemd. En ik verdenk hem er ook een beetje van... dat hij natuurlijk toch veel belangen heeft die hij wil beschermen. En ja, of dit allemaal Calvinistische koffie is... zoals wij dat in Nederland graag zien, dat betwijfel ik. Maar nogmaals, de kiezer heeft gesproken... Sorry? Precies, de ja. kiezer heeft gesproken. Hè? En dan kijken we naar de ja. afgelopen jaren. En dan heeft de kiezer ook gezegd van... Uh, premier Monti mag dan Italië weer op het Europese spoor... van begrotingsdiscipline hebben gezet. Uh, kennelijk wil het volk uh, toch iets anders, want Monti is afgestraft. Wat verwacht u? Ja. Dat Italië nu weer zal ontsporen? Nou, ik heb uh, het, het, het, uh, mag ik het. zo zeggen, de bewegingen van de heer Berlusconi vandaag goed gevolgd. En uh, hij komt nu uh, iets wat schaapachtig uh, bij meneer Bersani uh, vragen van. Uh, kunnen we niet tot een coalitie komen? En je ziet, hij is zo behendig en zo slim... dat voor je het weet zit er dadelijk een coalitie-regering... tussen Bersani en Berlusconi. Ik zou dat meneer Bersani overigens ten stelligste ontraden. Want denkt want want u dat inderdaad met uh, Berlusconi... op een of andere manier weer aan de macht... of het al dan niet is, is een coalitie dat Italië... want dat was mijn vraag... dat spoor van die begrotingsdiscipline gaat mislopen. Uh, nou, kijk, weet u wat het, het punt is? Die Berlusconi, die heeft de afgelopen maanden alle maatregelen van Monti gesteund. Hij heeft zich nu de laatste weken wel erg afgezet... tegen wat wij dan noemen professor Monti. Maar Monti kon in het uh, Italiaanse parlement... de hervormingsvoorstellen alleen maar er doorheen krijgen... met de steun van de partij van Berlusconi. Dus ook hier zie je weer hoe deze man uh, het spel uh, speelt. Veel lawaai maken op zijn eigen tv-zenders... om uh, kiezers binnen te krijgen. Maar als puntje bij paaltje komt... de Europese politiek, die toch verwoord werd door Monti steunen. En dat maakt het dus op dit moment ook zo onvoorspelbaar... en dus ook wel een beetje beangstigend. We hebben nog weinig gehoord van de Europese Commissie en de Europese Raad. Die houden zich nog betrekkelijk op de vlakte op dit moment. Hoe schat u dat in daar in Brussel? Is er paniek achter de schermen? Uh, nou, het woord paniek wil ik niet gebruiken, maar uh, ik heb het vandaag ook al een paar keer getwitterd. Wij volgen per half uur wat er in Italië gebeurt. Hè. Wat gebeurt er met de beurzen? Maar dat wat, doen gebeurt... Wij ook. wat gebeurt er achter de schermen in Brussel? Uh, ja, achter de schermen in Brussel nog niet zoveel. Wij moeten, uh, kijk, dat is een van de problemen ook die Europa op dit moment heeft. Dat veel kiezers zeggen van joh, hou je nou eens even gedijst. Laat ons die uh, verkiezingsuitslag uh, nu eens even tot ons nemen. Ze zullen daar ook de president uh, raadplegen en alle procedures die wij in Nederland hebben. Wat was er maar... ook advies vanuit Brussel aan de kiezers in Italië... om vooral niet op Berlusconi te stemmen? Exact. Was maar nogmaals. Uh, ja, ik vind dat een goede vraag van u... want uh, de paniek in Brussel rond die euro en Natuurlijk ook rond de derde grote economie van Europa, want vergis je niet, hè. Wat Brussel dat, dat, dat beter is... niet kunnen doen? Dat advies ik denk geven. het niet. Nee, ik ben daar zelf niet zo voor. Je moet de lidstaten wat dat betreft hun nationale verkiezingen uh, kunnen laten voeren. Wij hebben zelf Europese verkiezingen in 2014. Dan kunnen wij vol aan de bak. Maar dat, dat vingertje van Brussel richting uh, nationale verkiezingen, daar hou ik persoonlijk niet zo van. Maar nogmaals gezegd, uh, de commissarissen hier, maar ook het Europese parlement... en niet te vergeten onze vriend uh, Herman van Rompuy... houdt Italië de komende dagen scherp in de gaten. Maar zij zullen ervoor waken om een, in een te vroeg stadium oordelen te vellen. Want ja, dan breng je natuurlijk de Italiaanse kiezer helemaal in grote boosheid. Zo so is dat. Uh, Verkiezingen in Europa in 2014. Het zou zomaar eens kunnen zijn, meneer Van den Kamp, uh, van het CDA in Brussel... dat u eerder op de golfbaan staat dan uh, Berlusconi? Uh, nou, dan, kent u, dan onderschat u mij, hoor. Ik ben een hele taaie. Bovendien, ik ben minstens 16 jaar jonger dan de heer Berlusconi. En ik denk dat ik nog maar een nou, wat zal ik zeggen, een honderdste procent van zijn rijkdom uh, bezit. Dus ik moet nog wel even. En ik wil ook nog wel. U hebt het laatste woord, wiel van der kamp vanuit Brussel. Denk u wel. Tot uw dienst. Straks de KVB wil striktere handhaving van de regels... in het manifest tegen geweld in het voetbal. Dennis, mooi bij de AWB, Hoe staat het ervoor op de weg? Het valt reuze mee met de drukte. Er staan nu 16 files, een dikke 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, rond de grote steden staan nu gewoon de dagelijkse files. Dit zijn een paar uitzonderingen. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en hardingsveld Griesendam 6 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. En veel vertraging op de A50 Arnhem-Os. Dus het knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk staat 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdik. De politie gaat minder politiemensen opleiden. Na de vorming van de nationale politie bleek dat er nu al 2000 mensen te veel in dienst zijn. Om die reden worden veel aspirantagenten gebeld met de mededeling dat de opleiding voorlopig niet doorgaat. Gert van der Kamp van politiefakbond ACP is daar niet over te spreken. Wij vinden het niet netjes dat dat zo gegaan is. Want uh, er zijn mensen die uh, per april zouden beginnen en daar hun baan zelfs over opgegeven hebben. Ja, en die uh, hebben nu niks. Uh, en wij zijn de, wel verrast met dit besluit, de, de, in ieder geval de abruptheid daarvan. Want het is al um, nou, meer dan een jaar bekend dat er ruim 2000 mensen boven de sterkte zitten. Maar dat is uh, expres gedaan, omdat we verwachten dat over niet al te lange tijd een flinke uitstroom zullen hebben bij de politie. En een van de gedupeerden van deze maatregel, Boris van Rossemaat, Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is tot helemaal klaar om in april te gaan beginnen met de opleiding. En toen? Uh, in 20 mei zou ik beginnen, dus niet in april, Verderop verder tot, helemaal, inderdaad. Toen werd ik, werd ik vanochtend gebeld uh, met de mededeling dat er een uh, volledige aannamestop is en dat uh, alles gecanceld is. Een volledige aannamestop? Waren dat de woorden die gebruikt werden? Uh, ik geloof volledige vacaturestop bij na de inzien, maar inderdaad wel uh, volledig, ja. ja. Uh, wat betekent dat heel concreet voor u? Uh, dat ik uh, nu geen idee heb uh, wat, ik, uh, wat ik met mijn toekomst moet eigenlijk, dat ik weer helemaal opnieuw moet beginnen wat dat betreft. Want wat had u tot nu toe gedaan? Uh, ik heb uh, twee opleidingen hiervoor gevolgd die ik allebei niet heb afgemaakt. En uh, ik ben nu ondertussen een jaar bezig met, uh, met de sollicitatie bij de politie uh, die nu dus uh, ineens uh, tot een einde is gebracht. Een jaar bezig en wat hebt u in die periode gedaan voor, voor, die, voor die aanstaande baan? Uh, verschillende selectierondes, een uh, psychologische test, een competentietest, fysieke test, een uh, gesprek met het korps, een medische keuring en een betrouwbaarheidsonderzoek. Dus hoe ver was u nog van het feitelijk begin van de opleiding en de, wat daarbij komt? Uh, nou, er moest nog een uittreksel van het, uh, van het BKR naar ze, naar ze opgestuurd worden. En ik moest nog een handtekening zetten onder het arbeidsvoorwaardencontract. Uh, dus u bent er een jaar mee bezig geweest? Uh, sinds april vorig jaar, dus bijna een jaar. En um, wat, we, we spraken met de woordvoerder van de landelijke politie. Die probeerde te nuanceren wat nou precies is toegezegd aan mensen die in je opleiding wilden beginnen. Dat had het over een belofte en mensen die in de keuringen zitten. Wat, wat, wat staat er voor u zwart op witte papier? Uh, nou, voor mij is dat zwart op wit op papier. Uh, dat zij de, om het even letterlijk voor te lezen, ik heb die naast me liggen. U hebt een brief in uh, de hand? Ik heb een brief in de hand, inderdaad. Dat was een brief? Absoluut, dat was de brief uh, na aanleiding van het korpsgesprek wat ik heb gehad. Dus bij het korps waar ik eventueel te werken zou komen. En daarin staat, het korpsgesprek met de selectiecommissie heeft een positief resultaat opgeleverd. Door middel van deze brief bevestigen wij dat het korps de intentie heeft om u aan te stellen. Dit onder voorbehoud van de uitkomsten van de medische keuring, de screening en het arbeidsvoorwaardengesprek. Uh, waarvan ik nu dus twee van de drie gewoon gehaald heb eigenlijk. Er staat wel bij dat aan deze brief geen recht op aanstelling kan worden ontleend. Um, maar ja, er staat wel ook dat het uh, de intentie heeft om aan te stellen onder voorbehoud van de uitkomsten van die onderzoeken. Dus dat vind ik al een, een, ja, een beetje een onduidelijke situatie dat ik dan toch zomaar word afgewezen. Ja, want dan vraag ik me af en nu waarschijnlijk ook wat dan het verschil is tussen een intentie en een belofte. Hoewel misschien als je naar het woordenboek grijpt wel duidelijk is uh, wat het verschil is. Ja, natuurlijk zit daar zit er wel een duidelijk verschil tussen, maar um, ja, het feit dat ik vervolgens word afgewezen met uh, alleen de mededeling, dat ik niet word aangenomen en verder eigenlijk niks, uh, dat, uh, dat frustreert me wel, die onduidelijkheid. Ja, wat gaat u nu doen? Ik heb geen idee. <lacht> ik, uh, ik ga het eerst even laten bezinken en dan ga ik, uh, ga ik kijken wat de toekomst mij gaat brengen. Ja, want behalve opleidingen, keuringen, uh, heb je natuurlijk ook een hoop mentale energie gestoken in je toekomst. Ja, dat klopt, absoluut. Dat was een behoorlijke schok toen ze mij vertelde dat het inderdaad uh, niet doorging. Wat waren uw ambities? Uh, nou, ik uh, heb gesolliciteerd voor de functie van hoofdagent. Uh, maar dat is wel echt een eerste stap voor mij geweest. Uh, ik wilde heel graag uh, daarin ervaring op doen om te kijken wat, uh, wat de verschillende richtingen in de politie mij allemaal precies te bieden hebben. En aan de hand daarvan beslissen in welke richting ik zelf door wil gaan. Ja. Hoopt u dat het nog goed komt op een of andere manier? Of gelet uh, op de berichtgeving is een telefoontje wat u vanmorgen gekregen hebt, zit dat er gewoon niet in? Uh, er is nog wel hoop, maar ik durf er eigenlijk niet op te hopen. Het zal sowieso niet, uh, niet in de hele, hele nabije toekomst zijn natuurlijk. Uh, aangezien die stop, ja, die is gewoon gezet. Dus daar zal ik niks meer aan kunnen veranderen. En um, ja, hoe lang dat duurt, daar ligt ook aan. Wat ik dan ondertussen natuurlijk uh, nog voor dingen vind voor mijn toekomst. Hoe ja, oud bent u? Nou, ik ben 23. Oké. Okay. Boris van Rossum uit Nijmegen. Um, helaas, geen opleiding naar aanleiding van het telefoontje. Ik dank u voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. Heel bedankt. Goedemiddag. Een spel om de macht in de gezondheidszorg. Um, het speelt zich af in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Het besluit daar om bestuursvoorzitter Aysel Erboudak uh, te schorsen... is genomen in overleg met de andere aandeelhouders van het ziekenhuis. Het is zeer de vraag of Erbudaks rol daarmee is uitgespeeld. In de studio, redacteur gezondheidszorg Rinke van der Brink. Rinke, de Raad van Toezicht heeft Erbudak geschorst op verzoek van de twee andere bestuurders... en na overleg met de andere aandeelhouders. Naar Zuidrijk zeggen, dat is einde oefening voor Erbudak. Nou ja, op de eerste gezicht is dat zo. Maar um, het is lang niet uitgesloten dat ze straks terug, toch terugkomt... op haar plek in het slotenvaartziekenhuis. Omdat zij uh, juridisch de mogelijkheid heeft... om meerderheidsaandeelhouder van het ziekenhuis te worden. Dat moet je uitleggen. Ja. Er is een, uh, de eigenaar van het Slotersvaartziekenhuis is een, uh, een BV Meromi Holding. En daarboven, en daar gaat het om, hangt een andere BV, Jemer. Die is voor 49% van Erbudak. En voor 51% van haar uh, twee maanden geleden overleden zakenpartner, Jans Gram. En in de statuten van die BV staat dat als een van de partners uh, zijn aandelen wil verkopen of overlijdt, dat die aandelen dan altijd als eerste moeten worden aangeboden aan de andere aandeelhouder, Erbudak dus. Dus dat is de enige die het aanbod krijgt om die aandelen te kopen... en die ze vast en zeker zal gaan kopen. En dan is ze automatisch voor een kleine 70% eigenaar van het Slotervaart Want uh, Jemer is, is uh, meerderheidsaandeelhouder van die Meromi die boven het Slotervaart hangt. Dus dan is ze gewoon de baas over het ziekenhuis. Maar wacht even, is er geen erfenis van Jan Schram? Gaan de nabestaanden daar niet over, over die, over die aandelen? Nou ja, het lijkt erop dat de nabestaanden dat denken... maar in de statuten dus van die, uh, van die BV, die de eigendom heeft... staat dat als een van de aandeelhouders overlijdt... de andere aandeelhouder het recht uh, van uh, koop van de aandelen krijgt... ook, uh, uh, ook al zijn er erfgenamen. Dus, dus hij kan, kan gewoon al die aandelen kopen... en daarmee de meerderheid en daarmee de macht... Over het ziekenhuis terugkrijgen. De notariële, notariële acten zeggen dat zij dat kan doen. Ik kan me niet voorstellen dat die alsnog ongeldig verklaard worden. Die dingen zijn al tijden gedeponeerd. Um, en dan kan zij dus alle aandelen komen en kopen en gewoon terugkomen in het ziekenhuis. Zo'n interessante wenning in de zaak, waarbij je toch mag spreken van verstoorde werkrelaties tussen de directeur en de Raad van Bestuur en alle mensen die daar uh, iets voor te zeggen hebben. Ja, Ga, nou gaat, ja. het, gaat het ook zo lopen, denk je? Ik verwacht dat Erbudak, als die mogelijkheid er is, die zal grijpen. Ze wil helaas niet uh, op die kwestie ingaan. Uh, ik heb dat uit documenten geplukt over die eigendomstructuren... die bij het ziekenhuis horen. Ze wilde er niks over zeggen, maar um, ik heb haar een aantal jaren nu gevolgd... sinds ze in 2006 daar directeurs geworden. En zij is absoluut niet bang voor conflicten, dat is punt 1. Ze heeft nog onlangs een contract geweigerd te tekenen... met de grootste zorgverzekeraar van Nederland... en in, in Amsterdam uh, veruit de grootste zorgverzekeraar. Zij durft grote risico's te nemen. En ik denk dat als zij dit gaat doen... en terugkeert op haar post van bestuursvoorzitter... dat dan gewoon alle mensen die haar uh, aanhalingstekens openen... dwars hebben gezeten aanhalingstekens sluiten. Eruit vliegen dus de twee medebestuurders... en de Raad van Toezicht en eventueel anderen. Maar dat is interessant, want juist je refereert aan die besprekingen... met die zorgverzekeraar Achmea. Dat is juist waarbij... Uh... Haar, haar, de, de mensen daar hebben gezegd van ze heeft daarin te eigenzinnig, te, te solistisch gehandeld, en daarom moet ze weg. Je schetst nu een scenario waarbij ze op een betrekkelijk eenvoudige... en juridisch bindende manier uh, de zaak kunnen overnemen... en juist die kritiekaskers zou kunnen wegsturen. Zo is het. En dat komt omdat dit ziekenhuis... is natuurlijk toch een ander ziekenhuis dan allerlei andere ziekenhuizen. Het is een van de weinige ziekenhuizen die in particuliere handen zijn. Daar hangt een BV boven met een door die BV opgesteld statuut. En dat is notorieel goedgekeurd. Dat is legaal. En uh, ja, dus kan dit gebeuren dat degene die ze dachten weg te sturen... straks al degene die haar hebben weggestuurd... De Laan stuurt. Ook onderdeel van de gezondheidszorg anno 2013. Rinke van der Brink, dank je wel. Achter de aangescherpte regels in het handvest betaald voetbal... is een uitroepteken gezet. Clubs, scheidsrechters, trainers en spelers besloten... dat op een ingelaste bijeenkomst van de, bij de KNVB in Zeist... in het kader van zonder respect geen voetbal... moet de bestaande regelgeving stringenter worden gehandhaafd. Zegt Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal. Nou, eerst is de vraag gesteld van, staan we allemaal nog achter de afspraken die we destijds hebben gemaakt? Of is er nuance op zijn plaats, of moet het anders? Nou, daarvan vond gelukkig iedereen dat de afspraken nog overkort van kracht moesten zijn. Men staat daar nog steeds achter, dat is denk ik een belangrijke constatering. En daarnaast is vooral gezegd, laten we dat ook met elkaar consequent nakomen. Waarbij je wel met elkaar de nuance moet leggen in het feit dat het voetbal 17 spelregels heeft hè? en dat ging destijds ook niet zozeer over die 17 spelregels maar met name hoe je buiten de lijnen op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat duidelijk maar wat is er dan concreet afgesproken vandaag uh, dat de KVB nog strenger gaat optreden of nog strenger naar de regels kijken nee wat is afgesproken is dat we nog steeds met z'n allen onverkort achter datgene staan wat we destijds hebben afgesproken namelijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat Naast het veld en buiten het veld enerzijds. Dat voetbal uh, inderdaad een mannelijke sport is om het zo maar te zeggen. Dat woord is de afgelopen weken een paar keer gepasseerd. En natuurlijk dat er, uh, dat er sprake is van contacten. ja En dan wil je een aantal dingen wil je niet. Dat, dat Theo Jans een keer een rode kaart oploopt... na een overtreding kan gebeuren. Maar het gedrag daarna, daar gaat het over. Dat Erik Pieters een keer een rode kaart oploopt, kan een keer gebeuren. Maar het gedrag daarna, dat is de kern van de discussie. Dan heb je het over spel. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal. De strengere regels blijven dus, en dat terwijl er veel over wordt geklaagd. Trainers en supporters vinden de scheidsrechters te streng... en dat is weer slecht voor het voetbal. Josephine Trehy ging reacties halen... en ging daarvoor naar het veld bij FC Vollendam. Na een lekkere wedstrijd gisteravond, 6-1 gewonnen, wordt er vanmiddag gewoon weer getraind. Hey, zou ik een foto van je mogen maken met mijn dochter? Zou dat uh, mogen? Ja, natuurlijk. We vonden je erg goed gisteren. Ja, ja, je was uh, heel snel. Een van de spelers gaat even op de foto met de paar zushouwers. Moment. Ja, Ja, hey, bedankt hè. Super. Ja. En hij gaat snel weer uh, het veld op. Vader en dochter? Ja. Ja, we zijn uh, fan van FC uh, dam Hoe vindt u dat het de laatste tijd gaat uh, in het betaald voetbal? Als ik, als ik kijk naar het betaalde voetbal en ik zie uh, uh, van de week uh, wat er in het uh, stadion van, van uh, Feyenoord gebeurt, dan denk ik van ja, er gebeurt toch weer wat. Alleen ja, het wordt ook wel enorm uitvergroot. KVB vond het nodig, ook na aanleiding van de dood van die grensrechter, om zo'n uh, handvest op te stellen. Is dat dan een goed idee? Ik denk dat dat een van de mogelijkheden is. Ik vind het uh, goed dat de spelers zich rustig moeten houden. Maar ik vind ook dat ze wel emotie getoond mogen worden, maar niet te hard. En scheidsrechters moeten echt met respect behandeld worden. Dat vind ik wel. Vallen dan dat een beetje goed? Voor mijn gevoel wel. Want net de jongens? Ja hoor. Er komen ook twee uh, jonge voetballers aanlopen. Hoe oud zijn jullie? En twaalf. En welk team zitten jullie? Deen. De Merken jullie nou dat de scheidsrechters wat strenger worden op het veld? Ja. Als, je tegen zegt, ja, als ze iets tegen hun zeggen, ja, dan krijg je geel, eerder geel. Of, ja. Sneller dan Absoluut. vorig jaar? Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ze moeten niet te streng zijn. Dan uh, wordt het spel steeds stilgelegd. Ja. En dan kun je niet meer lekker voetballen. Hans de Koning is de trainer van de FC Volendam. Hoe vindt u dat het gaat de laatste tijd? Nou, ik vind het wel op een uh, vergrootglas glas. Uh, worden gelegd. Je, je, je moet het voetbal wel bij het voetbal laten. En, wat merkt u ervan dan? Nou, dat, dat te snel gereageerd wordt uh, vanuit uh, de arbitrage naar, naar, zeker naar spelers, CQ, uh, trainers. Het moet geen zaalvoetbal worden. Het blijft nog steeds veldvoetbal. En veldvoetbal betekent gewoon een mannensport. Mannen, mannen maar wat is dat dan, mannensport? Dat je een beetje opstootjes moet hebben? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, het gaat er gewoon om dat je respect moet hebben voor elkaar. Maar wel gewoon normale duels kan spelen. is die je mag Maken. En, en dat wordt tegenwoordig gewoon afgefloten. En ik denk bij mij, kom op hé. Het, het moet wel het spelletje blijven. Krijgen jullie ook meer gele kaarten de laatste tijd? Wij, wij krijgen wel momenten dat ik denk van ja, daar hadden wij uh, vroeger niks voor gekregen. Vanochtend zijn ze allemaal bij elkaar gekomen, hè? de KVB en de, de trainers betaald voetbal en de spelers en de clubs. En, had u gehoopt dat ze misschien zouden zeggen nou, dat handvest dat, uh, gaat van tafel? Nee, want de regels moeten wel blijven. Maar doe ze op een rechtlijnige manier. Eén keer teken van achter is het geel en de andere keer is het rood. En daardoor krijg je ook die, die problemen en die meningsverschillen. En uh, vandaar dat we ook zeggen, joh, als iedereen nou fluit zoals het hoort, dan denk ik dat we ook geen probleem hebben. Want dat is wel eens vervelend. Meneer op de fiets komt ook even kijken naar de training. Je hebt er altijd eentje tussen die, die zijn hoofd verliest. Maar daar kan je de hele, hele voetbalwereld niet op hangen. Dus zo'n handvest, wat ze hebben opgesteld in december met strengere regels. Is dat onzin? Onzin. Omdat de, de scheidsrechters al beginnen met foute beslissingen. Dan krijg je uh, emotie in, uh, in wanorde. Wanneer die het nou eindelijk een beetje goed gaan fluiten, dan schiet je al hend op. Toch? En met Volendam gaat het wel goed, hè? Ja, Volendam gaat goed. Ondanks de scheidsrechters? Uh... Dat heb je erbij. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, de hoofdpunten van het nieuws, door het De politie is in verlegenheid gebracht door berichten over een opleidingsstop bij de politieacademie. Een woordvoerder van de nationale politie had gezegd dat er voorlopig geen studenten meer worden aangenomen. Dat er nu al een overschot aan politiemensen is. Bericht leidde tot woede bij de politievakbond ACP. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie is de commotie onnodig. Het bericht is gebaseerd op onjuiste informatie. Minister Blok heeft volgens de SP de Tweede Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. De minister zou een rapport over de gevolgen van de huurverhogingen geheim hebben gehouden. Blok heeft volgens de SP het parlement vier keer verkeerd geïnformeerd. Zuid-Afrika heeft zijn eigen vleesschandaal in onder meer worstjes, burgers en pasteitjes... waar volgens de verpakking puur rundvlees voor is gebruikt. hebben onderzoekers sporen van heel andere dieren gevonden. Soms zat er kip of varkje in, maar ook ezel, geit en waterbuffel. En de aanklager betaald voetbal wil dat PSV-speler Jermaine Lens... drie wedstrijden wordt geschorst voor zijn gedrag na PSV Feyenoord. Lens wachtte toen Feyenoord-speler Matthijssen op. Er ontstond een opstootje. Als Lens het voorstel niet accepteert... dan wordt de zaak overmorgen door de tuchtcommissie behandeld. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. In Gerard Diemstra. Ja, het is overal bewolkt. Op een enkele plaats na vanmiddag brak de zon af en toe eventjes door. Vanavond en vannacht houden we bewolkt weer... en de temperatuur daalt naar plus 1...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 En na morgen blijft het droog en rustig weer als gevolg van een hoog drukgebied in onze omgeving. Vanaf donderdag wordt het wat minder koud, overdag 6 à 7 graden. S'nachts houden we temperaturen rond het vriespunt. AMB Verkeersinformatie. Er staan nu 26 files, 95 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan natuurlijk gewoon de dagelijkse files... rond de grote steden in de Randstad. En op deze plekken loopt u wat meer vertraging op. De A1 richting Amsterdam, een beetje tegen de spitsstroom in... staat tussen Hoevelaken en Bunschoten, 4 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en Amersfoort, 8. Op de A50 vanuit Eindhoven in de richting van Os... tussen Son en Breugel en eerder 6 kilometer, maar dan ook de A50. Vanuit Arnhem naar Os ook een lange file tussen Renkum en het Knopend Ewijk 10 kilometer. Drie over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Het moet voor mensen uit Rusland makkelijker worden om naar Nederland te komen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... wil het kabinet voorstellen de visumregels te versoepelen. Hij zei dat vandaag in Moskou na een gesprek met zijn Russische collega Lavrov. Een gesprek dat ook ging over de rechten van Russische homo's. Want daar schort in de ogen van Nederland nogal wat aan. Correspondent David-Jan Godfra sprak met de minister. Nee, Timmermans, u gaf zojuist een, een persconferentie... voor de Nederlandse pers in Moskou. En daarin zei u dat het wat u betreft makkelijker zou moeten worden... voor Russen om een visum voor Nederland te krijgen. Ik zou wel wat, graag wat meer Russen in de Bijenkorf zien, zei u. Ik vind dat we eens heel goed moeten kijken of het huidige visumregime uh, nog passend is. Dat is een zaak die je in de Europese Unie uh, moet uh, bespreken. Ik wil dat graag met mijn Europese uh, collega's uh, bespreken. Ik wil ook graag in Nederland geïnformeerd worden over de redenen... waarom Nederland eventueel wel of niet mee zou kunnen gaan... met een versoepeling van het visumregime. Uh, Want als ik ook hier kijk op de Nederlandse ambassade... Uh, wat voor een enorme, enorme werklast dit uh, oplevert uh, voor Nederland. En als ik vervolgens van iedere Rus die ik tegenkom hoor... dat dat visumregime uh, zo'n uh, uh, graat in hun keel is... Ja, dan wil ik toch eens kijken of hier middel en doel... nog wel met elkaar in overeenstemming zijn. U heeft vandaag gesproken met uw collega Lavrov. Heeft u hem erg op zijn kop gegeven als het gaat over mensenrechten... over de situatie van de oppositie in Rusland bijvoorbeeld? Ik heb mijn zorgen daarover uh, met name over de positie van... Uh, de, de lesbische, uh, homo, uh, biseksuele en transseksuele gemeenschap... Uh, men zorgen daarover geuit. Men zorgen over de positie van NGO's uh, geuit... Uh, ten aanzien van de nieuwe wetgeving die hun activiteiten zou kunnen uh, inperken... En uh, hij heeft uh, gesteld uh, dat in zijn ogen... geen enkele internationale verplichting van Rusland daarmee geschonden wordt. Nou, ik heb gezegd dat ik dat uh, betwijfel. Um, en yeah, ja, uh, we agreed to disagree op dit punt. Toch heeft u zich uh, de afgelopen tijd voornamelijk over die wet... die nu bij de Duma ligt, het Russische parlement... Uh, die propaganda voor homoseksualiteit verbiedt, nogal druk gemaakt. Waarom juist daarover? Omdat die wet ertoe kan leiden dat uh, het recht van vereniging en vergadering... en het recht van demonstratie en het recht van vrije meningsuiting... zou kunnen worden ingeperkt. En op al die punten heeft Rusland internationale afspraken gemaakt. Uh, verdragen geratificeerd, het Europese Handvest voor de Rechten van de Mens... En Rusland uh, is toch gehouden om die verplichtingen na te komen. Lavrov heeft gezegd dat hij al zijn internationale verplichtingen zal nakomen. Nou, we zullen zien of dit uh, daarmee in lijn is. U kent Rusland goed, u heeft hier uh, zelf gewerkt. En u zegt, je kunt geen etiketten op Rusland plakken. Rusland is Rusland. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, we hebben zeker vanuit uh, Europa heel lang uh, zeg maar Rusland behandeld als... Uh, waren het een land als Polen dat in transitie is... ...van een communistisch systeem naar een markteconomie... ...met een uh, pluriforme democratie, daar is Rusland gewoon te groot voor. Rusland is niet in transitie, Rusland is een voortdurende verandering... ...maar die verandering heeft niks te maken met het toegroeien... ...naar deze of gene kant van de wereld. Het wordt niet een land als een la lidstaat van de Europese Unie... ...het wordt ook geen Aziatisch land... Het land zit eigenlijk in een euro-Aziatische omgeving uh, die ertoe leidt... dat ze gewoon een hele eigen autonome ontwikkeling zullen hebben... die ons voor verrassingen kan stellen, zowel positief als negatief. Maar onder leiding van een president... die het volgens veel mensen met de democratische principes niet zo nauw neemt. President Poetin heeft zelf heel vaak gezegd... dat hij gelooft in het concept van de geleide uh, democratie... He, dat betekent weliswaar een uh, parlement, maar met een hele hele sterke rol van de uitvoerende macht, in dit geval de president. Je ziet dat sinds zijn herverkiezing hij op een aantal terreinen de liberalisering die door zijn voorganger Medvedev was ingezet heeft teruggedraaid. Um, je ziet ook uh, burgerlijke vrijheden van homo's, maar ook van uh, NGO's zie je toch dat hij de zaak zo hard aantrekt... dat hij toch echt de grenzen overschrijdt... van uh, ook de internationale verplichtingen van Rusland. Ja, dan is het onze taak om hem daarop uh, aan te spreken. En dat deed minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vandaag in uh, Moskou. Correspondent David-Jan Godvraag sprak met hem. Teleurstelling op de financiële markten over de Italiaanse verkiezingen. De beurzen reageerden vandaag negatief. Dan is aan jou de vraag Bert Versloten van de economieredactie. Hoe negatief? Hier komen de cijfers Tim. Onze eigen AX ging met anderhalf procent onderuit. Viel nog mee. Vergeleken bij bijvoorbeeld Milaan. De beurs dan. De stad van Berlusconi. Sloot fors lager. Bijna 5% ging het onderuit. Maar het was het algemene beeld. Parijs, Londen, Frankfurt, maar ook Madrid. Het ging allemaal onderuit. En daarbij waren het vooral de financiële aandelen die het moesten ontgaan. Unicredit, Mediobanca, als we het over Italië hebben... en als we dichter bij huis blijven, ING en Egon. Ik allemaal minnen op de borden. Dat zijn signalen. Dan gaan we natuurlijk ook even kijken naar de rente. De rente op obligaties. Ging ook uh, omhoog in dit geval, want het is het tegenovergestelde dan. Uh, de Italiaanse rente hebben we dan over. Van 4,3 naar 4, bijna 4,9. Dan komen we weer bij de 5. 6 is veel uh, Dat In de tijden van de crisis hadden we het over 6, 7. Dus dat valt nog wel mee. Maar de beweging omhoog is, uh, is weer te pakken. Overigens, um, ik zal er nog even een andere wijsheid uh, bij pakken. Elk nadeel heeft zijn... Ja, wat was het ook alweer. Voordeels. Voordeel. Dat betekent dat voor Nederland de rente, Tim, goedkoper wordt. Lenen wordt goedkoper. De euro daalde in water, waarde Dus die ging met 1,32 gisteren de nacht in. En vandaag staat hij zo rond de 1,30. En dus goedkoper. En je weet, een goedkopere euro is zo goed voor de export. En dan verdienen we hier in Nederland in ieder geval veel geld mee. Maar als ik dat toch goed naar je verhaal luister, Bert, dan duidt dit toch wel op onrust? Is die van blijvende aard? Nou, je kan wel zeggen dat de schrik in de markten zit. In ieder geval in de Europese markten Gisteren zat hij ook een beetje in de Amerikaanse markt. Sommigen zeggen, nou, het duurt nog wel een tijdje... totdat, uh, wat is het, 15 maart het parlement wordt geïnstalleerd in Italië. Anderen zeggen, van, kijk nou eens eventjes naar uh, Amerika... de andere kant van de plas. De Dow Jones opent vandaag uh, ontzettend positief. Zijn helemaal niet met Italië bezig. Lijkt het wel, olie wordt daar goedkoper. Kortom, daar zijn allerlei positieve signalen. En de vorige keer dat het echt erg was... He, met die getallen die ik net noemde, oplopen tot de 7 dan was Dow Jones ook altijd meteen in de min. En dat zijn ze nu niet. Dus het kan ook van korte duur zijn. Maar als ik een glazen bol heb... Dan, uh, Kom ik meteen langs in de studio. Best versloten, denk ik wel. Zeg, koop jij wel eens een CD? Is er nog wel eens een CD? Ik koop nog wel eens een CD. Ik behoor nog tot die generatie. Ook nog wel eens een LP, trouwens. Echt waar? Echt waar. 45-plussers, want daar, daar gaat het om. Uh, die, die kopen die mensen die dingen nog wel, die cd of een, een, een vinyl, een album. Uh, gelukkig maar, want ze bezorgen de muziekindustrie in Nederland... Uh, nog driekwart van de omzet. Een omzet die ondanks de opkomst van digitale muziek... vorig jaar opnieuw een enorme knauw kreeg met een daling van 11%. Verslaggever Jeroen Schutijzer zorgt muziekverzamelaar Willem Venema op... en ging daarvoor naar Rotterdam. Voor het gevoel. Zullen we nog even een plaatje opzetten? Ja, laten we dat maar even doen dan. Dit is een, een, een gelimiteerde ge gekleurde vinylversie op het, het Music on Vinyl label. Ik moet even de plastic eraf halen. Dit is dan nou, toevallig Cube in the Blizzard, opgenomen zeker 40, 50 jaar geleden. De vraag is waarom dit nou op allerlei kleuren moet. Dat, is, dat blijft, maar we hebben, hier de, wat hebben we hier de rode versie. Zet hem even op, hè? Ja, dat deed de Groot ook vroeger, hè? Ja. Bij André van Duin. Ja, absoluut. Ben ik ben groot fan van, je ziet het tijdloos, André van Duin. Oh ja. Ongeveer de achtste of negende uh, exemplaar van het album, wat ik heb aangeschaft. Hoort in de collectie, ja, dan ja. ben je de klossen. Ik zie hier nog cd's liggen van Fik van der Rijt, André van Duin. Toen was geluk heel gewoon. Dat zijn toch hele actuele dingen? Hè? Ja, me koud ook bij. De nieuwe Jan de Sra. Skools uit. Uh, serveerd. Tja, meneer Venema, hier hebben we uitzicht op de platencollectie. Lieve hemel, u bent een liefhebber. Dat zou je kunnen zeggen, hè? Hobby, hobby. Uh... Want dit is dus echt uh, een uitbouw, hè? Hoeveel, uh, hoeveel platen staan hier? De laatste keer is geteld, uh, 30.000 ongeveer. In cd's? Kijk, alles wat uh, op cd wordt uitgebracht, waar iets op staat... wat niet op vinyl staat, probeert het compleet te houden. U wilt compleet zijn? Ja, dat is een uh, verzamelaarstik. Daar heeft de muziekindustrie nou grote behoefte aan. Hè? Aan mensen die alles willen hebben. En uh, daar nog voor betalen ook. En een portemonnee hebben. Er staan hier wat voorbeelden van. Een doosje van Pink Floyd met uh, vier of vijf singeltjes je daar meteen 60 euro voor moet betalen. Ik kan me voorstellen dat je, als je nu 18 bent en je moet dat eh, blijven aanschaffen, dat je dan zegt van nou, ik haak op een gegeven moment weer af. En ik doe dat ook regelmatig. De omzetcijfers over 2012 zijn net bekendgemaakt. Weer 11% minder dan het jaar daarvoor. Kijkt u daarvan op? Ik kijk helemaal nergens meer van op. Uh, waar ik wel van opkijk is uh, dat er uh, ook een soort uh, moraal ontbreekt. En de platenindustrie heeft die moraal ook nooit bijgebracht. En... De jeugd begrijpt niet dat je daar een, uh, iets voor moet over hebben om andermans kunstje te uh, kopen. Ja, Als jij vindt dat alles gratis is en je hebt dat zo uh, altijd begrepen... en je hebt nooit anders uitgelegd gekregen... dan begrijp ik dat heel goed van iemand die, uh, die nu 15 of 16 is. Je gaat naar internet en je kunt het zo eraf uh, halen. Wondervol, hè, met platen? Ja, het is uh, zo'n 55 vierkante meter. Waar bent u nou trots op? Dat ik het op alfabet heb gekregen en dat ik het in één keer neer kan zetten... dat is, dat is al heel moeilijk met 30.000 albums. Het is een, een, stalen, een stalen ladder geworden. Ja. Zou even op deze trap gaan zitten? Want wij zijn dus uh, de mensen die nog geld over hebben voor muziek. Ik denk dat je anders bent opgevoed, dat je het anders hebt meegemaakt, anders hebt beleefd. Maar ook in het kopen, hè? dat was vroeger natuurlijk veel romantischer. Dan ging je op de fiets naar de platenzaak... En dan betaalde je daar uh, 15 gulden. En dan mocht je die LP mee naar huis nemen. En nou uh, zitten we op zolder en dan klikken we één keer. Waar je gelijk in hebt is dat de romantiek van het naar de winkel gaan. En, je, en zelf ontdekken wat je wil kopen. Dat is natuurlijk uh, op internet een andere discipline dan uh, zoals ik dat heb meegemaakt. En bij de winkel vragen of die er al is. En dat hoef je niet te doen op internet. Dat is een, een, een verlies vind ik. Maar ja, dat gezegd hebben, dus er zijn hele generaties zijn die het geen gefluit kan schelen. En daar ga ik niet over zitten kniezen, hoor. Ik vind het jammer. De woorden van een echte liefhebber, verzamelaar Willem Venema. Wereldwijd lijkt de muziekindustrie het dieptepunt te hebben bereikt. Want voor het eerst sinds 1998 steeg de omzet vorig jaar. Het was niet veel, maar toch een schamele 0,3 procent. Straks gaan we naar Zweden. Het land trekt ten strijde tegen hordes wilde zwijnen... die langzaam woonwijken binnendringen. Nou, dat daar de, uh, verkeersinformatie, maar wel eens even op aansluiten. Dennis, is mooi, bij. <laughs> Nou, geen hordes, wilde zwijnen, hoor. Gelukkig. Er staan uh, 29 files nu, 95 kilometer bakken opgeteld. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit uh, tijdstip. Er staan natuurlijk gewoon de dagelijkse files rond uh, de grote steden. Op de A16 bij Rotterdam is in de richting van Breda zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen knopend Ridderkerk en Zwijndrecht staat 2 kilometer. De linkerreis ook is dicht. De A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daar staat tussen Soesterberg en Amersfoort 8 kilometer. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A50 bij Eindhoven. In de richting van Os staat tussen Zon en Eerde 5 kilometer. Ook de A50, maar dan vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renkum en het knopend Ewijk 8 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Het motto voor het inhuldigingsfeest van koning Willem-Alexander... is nog niet overal even bekend. Dat hoorden we een half uur geleden. Ouders en kinderen in Opijnen konden er maar niet opkomen. U was het ook niet. Nou, dit is een Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Verslaggever Roel Paul keek met de voorzitter van de Oranje-vereniging... in Geldermansen en basisschooldirecteur Hans van Schaik... naar de mogelijkheden voor zijn school. Oranjevolder, troonopvolging 2013. Allemaal spulletjes die je kunt kopen. We zijn bezig met de gemeente uh, Geldermalsen en Nierijnen om te zien of dat we inderdaad de jeugd uh, even als vorige keren... een uh, uh, jubileummok of een herdenkingsmok uh, aan kunnen bieden. En dit is het assortiment waar je uit kunt kiezen? Dit is dus een mok met Beatrix en Willem-Alexander. Alexander. En Willem-Alexander -Maxima. Maxima. Een schuifpuzzel, een pet met de beeldenis van Willem-Alexander erop. Ja. Een poplood. Er zijn ook eh, inderdaad eh, mokken waar ze alle drie op staan. Dat hebben we ook al zien gebeuren. En kijk eens, voor ons hebben we ook nog een bankpashouder. Zit er iets bij waarvan u denkt, van, nou, dat kon het wel eens worden voor onze leerlingen? Ik ben bang van niet, want ik ben bang dat deze allemaal te prijzig zijn. Moet het nog goedkoper? kopen, twee... want deze mok kost maar 2,45. Je praat natuurlijk wel over uh, 3000 keren mok. Dat zijn alle openbare basisscholen van de gemeente Nierijnen en van de gemeente Geldermalsen. Mm -hmm. En die hebben ruim 2000 leerlingen. Okay. En dan zijn er ook nog een heleboel christelijke scholen hier in de omgeving. En die hebben ook een aantal leerlingen. En ik denk dat dat zeker met de reformatorische erbij. ook een de aantal. die willen ook een mok. En wat kunnen we nou hier op deze school verwachten aan uh, festiviteiten? Ja, het is nog heel vers, hè? Het comité heeft net pas dat motto bekendgemaakt. Dat klopt. Ik denk dat we. het, het gevoel tot samen doen. Uh, daar, moeten we, daar moeten we iets mee doen. Mm -hmm. Ik denk dat dat altijd goed is. Er zijn, uh, ik weet dat er collega's zijn die richting Proza enorme fans zijn. En daar zullen we meer wat mee zullen willen doen. Ja. Maar dan zullen er ook graag wat willen bakken hoor. Een koekje of een taart. Het <lacht> zou zomaar kunnen. Ja. Knipsel Ja goed, ik, ik hoop dat ze bij uh, de Eikenhorst voldoende rode denlons hebben. Om de boel achter te kieperen. Ja, zoiets. Juist. Ik denk dat wij als school uh, dat stukje uploadwerk uh, kunnen verzorgen. En die kinderen daar uh, ook nog van kunnen laten genieten. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat we op die vrijdag het uh, sportief element uh, gaan beleven. Daar ben ik eigenlijk helemaal zeker van. Dat, uh, dat is goed. Geweldig komen daarin. Geldermalsen. Wilde zwijnen zijn in aantacht. Zo, zo direct het verhaal uit Zweden. Eerst Maroon 5 en Christine Aguilera. Moves like Jagger. En hier zou je eigenlijk het filmpje bij moeten zien... met het gehuppel van de zanger van de Rolling Stones... Moves Like a Jagger. De Zweden vechten tegen een invasie van wilde zwijnen... maar het bestand in toomhouden is makkelijker gezegd dan gedaan. scandinavië correspondent Rolien Creton nam Pools in Zuid-Zweden... waar het wilde zwijn nu ook een woonwijk opduikt. Ze hebben de hele tuin omgeploegd. Fentan stukken, heel lekker Pas geleden zo'n 15 wilde zwijnen ligt nu onder de sneeuw. Maar als de sneeuw smelt, dan heeft ze dus geen grasveld meer. Hassier de sporen? de sporen is Oh, en die, dat zijn verse sporen? Oh, dan meneer. Oké. Okay. 200.000 wilde zwijnen lopen er rond in Zweden. En wat doe je ermee? Nou, chefkok Jan Everson... Die ja. heeft wel wat uh, we ideetjes. Uh, de er, uh, rumpan. Voor wild we net? Hm. Ja, waar zit dat? Ja, dat zijn, oh, dat zijn de billen. Ja, ja. dus hebben dan net de grijs rutter. De vinsten smoken niet. Wilde zwijnen zijn alleseters. Oh, dus je dan een en Dat, dat uh, proef je ook. En de lapjes uh, wildzwijnbil in zijn hand. Hup, in de pan. Uh, hoe kijken mensen hier nou tegenaan tegen uh, wildzwijn? Want bij paard. Uh, hebben veel mensen zoiets van? Dat vinden ze zielig. Is het dan bij wild zwijn het omgekeerde, dat ze er een beetje op neerkijken? Uh, wildzwijn. Er daar vindt ze zwijn hè. Zo dat niet het probleem. Maar shut is fantastisch. Hij zegt hier in deze omgeving is het eigenlijk helemaal niet zo populair om het wild zwijn te eten. Want uh, wilde zwijnen veroorzaken zoveel problemen voor mensen. Dus ja, mensen zijn. Uh, uh, boos op het dier en wil het niet eten. Maar het smaakt fantastisch, zegt hij. De gemeente heeft sinds kort jagers aangesteld. En die moeten hier... s'nachts in deze bewoonde wijk gaan zitten... en op de wilde zwijnen schieten. Maar daar hebben de bewoners geen vertrouwen in. En dus hebben ze zelf... vallen gezet. Dat mag niet uh, van de gemeente, dat is verboden. Maar uh, ja, ze zien het zelf als de enige oplossing... Er wordt heel geheimzinnig gedaan over waar die vallen staan, maar volgens mij ben ik nu vlakbij een van die vallen. Huh? Erde nou een in? Den slon hij in, ze slaan in Deze meneer laat zien hoe deze val werkt. Uh, Maïs ook, uh, havocross. Maïs, okay. echter in allemaal andere ja, zaadjes. Dus de bedoeling is dat ze dan in die uh, kooi komen en dat die deur dan dichtslaat. Kan de los daar mij. Van. Maar zo makkelijk zijn ze dus niet te foppen, want er was er één in vannacht... en die kon er gewoon weer uitlopen. Was een up weer Twee meter lang is de val en een, een meter breed. Als u dus een wildschijn heeft gevangen, dan zit hij in die uh, grote kooi. En wat dan? ik kan weer zo En dan kun je hem van boven kun je hem open doen. En dan komen ze in, ze komen er en gaan vangen, maar wil Dat wildzwijn komt dan naar je toe, omdat het hier een licht is, ja? Met een pistool. En dan pak je je pistool, zegt hij. En dan doe je je arm, dus in een gleuf van die val. En dan schiet je die, uh, dat wildzwijn. zwijn. met is een beetje grof zout. Een beetje grof zout. Dat is genoeg. Wil je een maken? Een heel bord met wild Alleen. Voor mij. Voor Rolien Wildzwijn uit Zweden net als paarden, runderen, ezels en waterbuffels. Lastig in de tuin, maar heerlijk in de pan. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Met een hoek thuis. Goedemiddag. Internetjournalist Breno de Winter moest weg bij een internetprogramma omdat een politieteam hem daar niet wilde hebben. Daar schrijft hij zelf over in een artikel voor HP De Tijd. De Winter had een maandelijkse rubriek bij het YouTube-programma Tech Talk... totdat het politieteam High Tech Crime zich aanmeldde als sponsor. En volgens De Winter heeft het hoofd van het politieteam in een telefoongesprek gezegd... dat Brenno scherp kritisch richting de overheid in zijn algemeenheid is... en men geen risico wilde lopen. De Winter vindt het wat moeilijk te bevatten... dat je in Nederland om je journalistieke keuzes wordt geweigerd. Hij zegt geen millimeter aan de kant te gaan, ook al moest hij wel weg bij het programma. De VRT heeft goed nieuws voor mensen die graag met de auto naar Frankrijk gaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist... dat er in de wagen geen alcoholtester meer aanwezig hoeft te zijn. Er staat ook geen boete meer op als je die bij je hebt. Vorig jaar nog wilde Frankrijk zo'n alcoholtester verplichten. Het apparaatje was vlak voor de zomervakantie al overal uitverkocht, ook in Nederland. Als automobilisten geen tester bij zich hadden... volgde trouwens niet meteen een boete vorig jaar... vanwege de twijfel over de betrouwbaarheid van de test. Er was vandaag wat commotie rond zangeres Anouk. Verschillende media melden dat ze afgelopen weekend in Tivoli... een fragment van haar songfestivallied heeft gezongen. En Giel Belen liet vandaag weten dat ze het ook al in 2011 zong... in zijn programma. It's was Anouk bij Giel over de telefoon trouwens, in 2011 al. En dat leek even een probleem, omdat in het reglement van het Eurovisie Songfestival staat... dat als een nummer al voor 1 oktober ten gehore is gebracht, het wordt gedisqualificeerd. Maar volgens Omroep West heeft de Europese organisator van het Songfestival gezegd... dat er geen probleem is en dat Anouk gewoon mag meedoen met birds. Dus ook goed nieuws voor Anouk. De inhuldiging van Willem-Alexander moet een open feest worden en een veilig evenement. Maar wat doe je eigenlijk tegen gekken? Om die vraag te beantwoorden heeft NRC met een aantal specialisten gesproken. Volgens een van de analisten is een andere vraag belangrijker. Namelijk, wat is de kwaliteit van het evenement dat je overhoudt? Hoe de beveiliging ook uitpakt, er hoort in ieder geval een koningslied bij het evenement. liet het Nationaal Comité Inhuldiging gisteren weten. En dat sprak de Alkmaarse straatmuzikant Bertje Dopertje wel aan. <laughs> TV Noord-Holland zocht hem op. Hoewel hij zijn lied al heeft, is hij nog niet gevraagd door het comité. Nee, ik weet ook niet of ze dat durven. Ik ben een, de meest eigenzinnige muzikant ongeveer die je kent, En dat zullen meer mensen zo overdenken. dus dat weet ik niet of ze dat durven. Ik denk dat ze de veilige banen, de veilige paden op zullen zoeken. Kunnen we nog een stukje horen? Ja, kan. Maar houdt wel bij het refrein. We hebben een koning, we hebben een koningin. Het sprookje komt tot leven, het leven heeft weer zin. Ware liefde is voor altijd en dat is een goed begin. Leven de koning en de koningin. Nou, prachtig toch? Ik vind het geweldig. Leven de koning en de koningin, het leven heeft weer zin. Precies, ware liefde, het mooiste liefde. Wat er is. komt er allemaal weer terug. Morgen gaat het leven gewoon weer verder. Ook voor Bertje, Dop, Ertje, Hij is Dus niet gebeld, maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Precies. Anouk de Heizen, dankjewel. Graag gedaan. Na zes uur gaan we terug naar Italië. Want hoe staat het nou met die opmerkingen van Berzani? Wat voor mogelijkheden heeft hij om die impasse in de politiek te doorbreken? Tot zo. Je weet niet wanneer de weer heen komt. Dat is het net. Aardbevingen in Noord-Nederland. Dat weet je niet.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 En had de moordenaar van Marianne Vaatstra eerder gevonden kunnen worden? Gesprek met een vooraanstaand Nederlandse DNA-onderzoeker. Kijken dus. Altijd wat. 10 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.